1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Shell trekt zich terug uit Syrië. ABN AMRO voorlopig niet naar de beurs. Een demonstratie in Brussel tegen bezuinigingen nieuwe Belgische regering. Er komen steeds meer opklaringen, maar er zijn ook wat buien. En daar kan hagel bij zitten... En het wordt een graad of 9. Morgen is het onstuimig, vooral in de ochtend regen. In de middag wat opklaringen, het wordt ongeveer 10 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met flink wat wind. Shell vertrekt per direct uit Syrië. Dat is vanwege de nieuwe economische sancties die de EU het land heeft opgelegd. De oliemaatschappij heeft in Syrië een minderheidsaandeel in een joint venture. En Shell kan niet zeggen wat het effect van het vertrek zal zijn. Volgens een woordvoerder is het bedrijf als minderheidsaandeelhouder niet in de positie om activiteiten van de hele joint venture te stoppen. In Syrië werken enkele tientallen mensen voor Shell. Het bedrijf haalt zo'n 13.000 vaten olie uit Syrië. En dat is ongeveer een half procent van de totale wereldwijde productie van Shell. Duitsland blijft voorstander van strengere begrotingsregels voor de landen binnen de EU. Met die boodschap komt bondskanselier Merkel vanmorgen voor de Bondsdag. Regelen moeten eingehalten worden. Ihre einhaltung moet controleerd worden. Ihre niet-einhalting moet consequenten hebben. Nationale eigenverantwoordelijkheid en Europese solidariteit bedingen eenander. Een strenge Merkel, correspondent Wouter Meijer. Was dat ook de verwachting dat ze een strenge boodschap had? Ja, maar ze stelt zich wel echt hard op. Dus er komen geen euro-obligaties. Er komt geen ingrijpen in de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. En ik heb het idee dat ze na de aankondiging gisteren van de Franse president Sarkozy. Eh, die haar eigenlijk op al die punten gelijk heeft gegeven. dat ze nu een beetje het gevoel heeft dat als ze hem in haar zak heeft. dat het dan met de andere landen in Europa volgende week ook wel kan gaan lukken. Ze weet dat de rest van Europa Duitsland en dus haar nodig heeft. En ze lijkt van plan om daar tot het uiterste gebruik van te gaan maken. En hoe moet dat dan uh, uh, gaan functioneren? Hoe ziet ze dat voor zich met begrotingen bijvoorbeeld? Nou, het plan wat zij samen met Sarkozy wil gaan voorleggen aan de andere landen... houdt in dat er strenge regels komen voor de begrotingen van landen. Dat landen die begrotingen ook aan Brussel moeten voorleggen, ter goedkeuring. Dus Brussel kan ze ook afwijzen en zeggen, dat moet je wat verbeteren. En dat er automatische sancties komen als landen zich daar niet aan houden. Dus dat daar niet meer over onderhandeld kan worden of je een boete moet betalen. De afgelopen jaren hebben alle landen bij elkaar 60 keer de regels overtreden, zei Merkel. Dat moet nou eens een keertje afgelopen zijn. Er moet automatisch een boete op komen. 60 keer. Nou, een strenge Merkel zagen bij. Heeft ze de oppositie een beetje kunnen overtuigen in eigen land? Nee, daar is natuurlijk ook de oppositie voor. Die zal haar in het algemeen wel steunen, maar in dit geval verwijt... Dus, he, omdat de oppositie ook wel vindt dat de euro gered moet worden. Maar in dit geval verwijt ze Merkel toch dat ze een veel te harde koers vaart... die de crisis alleen maar erger maakt. Uh, ze zeggen, er is nu geld nodig in die landen met problemen... en niet pas over jaren als alle... Verdragen zijn aangepast. Het tweede verwijt wat ze nou maken... is dat ze hiermee andere landen... en zelfs goede partners waar je altijd goed mee samenwerkt... in feite tegen zich in het harnas jaagt. Maar dat ziet ze zelf natuurlijk heel anders. Ze prijst expliciet de moeite die landen doen... zoals Italië, om te bezuinigen. En ze zei, ik wil juist voorkomen... dat Europa uit elkaar valt. En daarom moeten we strengere afspraken maken. Maar goed, het zijn natuurlijk vooral haar afspraken... op haar voorwaarden. En dan is we weer wachten op wat zij maandag... met Sarkozy weer naar buiten gaat brengen. Wouter Meijer, dankjewel. Het is voorlopig niet de bedoeling dat ABN AMRO weer naar de beurs wordt gebracht. Dat zei Topman Zalm van de staatsbank voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Volgens hem is 2014 het eerst mogelijke jaar. Het heeft verder niet, op dit moment niet zoveel zin om uh, na te denken... over wat zou de bank waard zijn als we hem nu naar de beurs zouden brengen. Omdat ah, dat, is, dat is niet het plan. En daar zijn we ook nog niet klaar voor. En we gaan ook in de komende tijd uh, gaan we natuurlijk proberen de prestaties van de bank verder te verbeteren. Gerrit Salm, de Nederlandse staat, kocht de bank in 2008... voor bijna 17 miljard euro. En later liepen de kosten voor de staat op tot zo'n 30 miljard. Zalm zei voor de commissie dat het moeilijk te zeggen is... hoeveel ABN AMRO nu precies waard is. Europese bankaandelen worden op dit moment tamelijk laag gewaardeerd. Zei hij er ook nog bij. De enige zekerheid is dat de situatie in 2014... niet hetzelfde zal zijn als in 2012. Het kan beter zijn of slechter. Al dus de oud-minister van Financiën. Dan naar Heerlen. Daar is de grond in beweging onder het winkelcentrum Het Loon. En daardoor is er kans op verzakking van een deel van dat winkelcentrum... Alle winkels zijn op last van de gemeente dicht. En Colette van Nuenen is naar Heeren gegaan. Colette, dat winkelcentrum is uh, afgezet. Niemand mag er komen. Wat is de sfeer daar nou? Nou, het is eigenlijk wel gezellig. Er staan uh, steeds meer mensen staan bij de hekken te kijken. Vanmorgen konden we nog tot vlak bij het winkelcentrum komen. Maar nu zijn de hekken zo'n uh, nou, 75 meter uh, verschoven. Dus ook bewoners van een flat uh, moeten nu zich uh, melden... als ze langs de hekken willen... En uh, nou zijn de boel steeds verder aan het, uh, aan het afzetten. Ik sta zelf inmiddels ook achter uh, rood-wit-lint. Terwijl toen ik hier aankwam kon ik nog gewoon doorrijden. Want wat is de verwachting? Staat het boel daar echt op instorten? Ja, daar wordt natuurlijk over gespeculeerd. Hè? Sommige mensen die denken zelfs al beweging te zien. Maar dat zijn de echte sensatiezoekers. Ja, de verwachting is dat het de komende dagen in gaat storten. Maar ik heb een bloemist gesproken. En die zegt, help de boel maar een handje. Want ik zit hier vlak voor de kerstdagen. Die heeft vanmorgen dus ook geen bloemen naar zijn winkel kunnen brengen. Uh, nee, we hebben geen, geen bloemen kunnen leveren in, uh, op deze locatie. Hoe slecht is dit voor u? Dat is heel slecht. Je hebt natuurlijk ingekocht voor die kerstperiode. Decoratieartikelen, ja, specifieke kerstartikelen. En dat zal nu niet verkocht kunnen worden. Want ik verwacht niet dat het in de maand december nog open kan. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om de verse bloemen, hè? Nee, het gaat om veel meer. De kerst is een hele specifieke maand met kerstmannetjes, sneeuwpoppetjes, arrangementen, noem maar op. Dat vormt het belangrijkste gedeelte van de omzet in die maand. En dat valt nu helemaal weg. Dus gewoon wachten totdat we zakken hier? Uh, misschien is snel afbreken van het onveilige gedeelte een optie. Dan kan de rest weer door. Waar gaat u dan naartoe met uw bloemen zijn? Nou, wij zitten in het veilige gedeelte. Dus wat u betreft gaan ze hier morgen de boel platgooien? Uh, dat is voor sommige mensen heel pijnlijk, maar misschien zou dat de beste situatie zijn, de beste oplossing zijn. Snel afbreken, zegt die bloemist, snel afbreken dat onveilige gedeelte. Wat denk je, Colette, zit dat er ook in? Ik kan het niet inschatten. Hij zal het ongetwijfeld bespreken nu met de gemeente, want ze zijn om 12 uur in gesprek gegaan met de gemeente, alle winkeliers. Ja, en vooral die, uh, die winkeliers die niet boven dat uh, gevaarlijke gedeelte zitten, uh, die waarvoor geen instortingsgevaar dreigt, die zullen er natuurlijk op aandringen dat hun winkel toch zo snel mogelijk en zeker rond deze feestdagen open kan. Hoe is het eigenlijk met de bewoners? Want daar, zijn, daar wonen mensen gewoon in de buurt. Kunnen de mensen naar huis? Uh, daar is toch niks aan de hand bij die, uh, bij die appartementen daar? Nee, klopt. En de mensen die ik heb gesproken, die hebben er ook wel vertrouwen in. Uh, er ging vanmorgen op Twitter zo'n berichtje rond van... Uh, we hebben al uh, schuren gesignaleerd en uh, in de wand van een flat... En uh, nou, inderdaad heb ik gehoord dat de huismeester ook zei dat dat inderdaad een nieuwe scheur is. Maar de burgemeester die heeft gezegd, er is niks aan de hand, alles is veilig. En de mensen die ik heb gesproken, die, uh, die geloven dat ook. En de voorzitter van de bewonerscommissie, die zegt ook dat, uh, uh, dat er maar een paar mensen zijn die hun flat hebben verlaten. En dat de rest er nog gewoon woont. Dankjewel Colette van nu bij dat wankelende winkelcentrum daar in Helen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dan naar Brussel. Daar demonstreren 50.000 tot 70.000 Belgen... tegen de bezuinigingsplannen van de gloednieuwe regering. Rond kwart voor elf vertrokken de betogers... vanaf het Noordstation richting het centrum. En die demonstratie is onderdeel van de Nationale Actiedag... die door drie vakbonden is georganiseerd. De nieuwe regering, die dus nog niet eens is geïnstalleerd... wil ruim 11 miljard euro bezuinigen... En de Belgische vakbonden denken dat vooral oudere werknemers, werklozen en jongeren daarvan de dupe worden. En ze zeggen er zijn alternatieven. En later vandaag spreken de bonden met formateur en aanstaand premier Di Rupo. Het schilderij Oude Man met Baard is een echte Rembrandt. We hebben onderzoekers vastgesteld die het schilderij met scantechnieken hebben onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn vanmorgen in het Rembrandthuis in Amsterdam gepresenteerd. Onder de bovenste verflagen van het schilderij zit nog een afbeelding. Het hoofd van het Rembrandt Research Project hoort u ernst van de wetering. Hij gebruikte hetzelfde uh, paneeltje dan uh, nog een keer. In dit geval zat er een, een, een onvoltooid zelfportret onder. Plus het feit dat het vaak gekopieerd is in het atelier... En mijn hypothese is ook dat dit schilderij eigenlijk een soort voorbeeld voor de, voor de leerlingen was om aan te oefenen. En er zijn ook schildertechnische overeenkomsten met schilderijen van Rembrandt rond 1630. Van de Wetering eh, is er daarom van overtuigd dat Oudeman met baard een echte Rembrandt is. Hij zag het schilderij vanochtend voor het eerst na de restauratie. Ik heb het gezien toen het naar Nederland kwam eh, nog verzaagd tot een ovaal met vuile vernis erop, losse verf en het was een, was een tamelijk uh, shabby geval. En uh, nu is het door, uh, door een hele mooie restauratie gegaan en uh... En door een heleboel onderzoek gegaan en lang door mijn hoofd. En nu zie ik het hier hangen voor het eerst en ik ben werkelijk heel blij. Het is een fantastisch schilderijtje. En dat mooie schilderijtje is eigendom van een particuliere verzamelaar... en wordt in mei en juni in het Rembrandthuis tentoongesteld. De politie gaat niet verder met kleine camera's op de helm van politieagenten. Daar zijn sinds 2009 proeven mee gedaan, maar dat systeem wordt voorlopig niet ingevoerd. De camera's op de helmen waren vooral bedoeld om geweld tegen de politie te voorkomen en om mee te helpen aan het opsporen en vervolgen van verdachten. Maar die doelstellingen zijn niet gehaald, zegt minister Opstelten. Volgens hem zitten er ook technisch nog te veel haken en ogen aan het systeem. Opstelten benadrukt dat er onder politieagenten wel veel draagvlak is voor het systeem en hij wil bekijken of de camera's op de helmen later alsnog kunnen worden ingevoerd. De keuzegids Universiteiten heeft forse kritiek op het niveau van onderwijs op sommige universiteiten. Volgens die gids bungelt het onderwijs er in veel gevallen maar wat bij. En zijn docenten meer bezig met onderzoek dan met collegegeven. Die keuzegids dat is een hulpmiddel voor aanstaande studenten. De VU en de Universiteit van Amsterdam kregen de slechtste beoordeling. En ja, die laatste universiteit herkent zich niet in het door de keuzegids geschetste beeld. De keuzegids uh, heeft niks gemeten. De keuzegids uh, heeft gebruik gemaakt van cijfers die al veel langer bestaan van de Nationale Studenten-enquête. Uh, onze studenten geven ons ruim ruime voldoende, maar geven ook aan dat we op een aantal punten, en die vooral in de organisatie zitten, nog dingen moeten verbeteren. Uh, wij zijn heel blij met die ruime voldoende en we gaan... Uh, er alles aan doen om die andere punten die nog voor verbetering vatbaar zijn in orde te maken. In de gids voor volgend jaar staan bij de grotere universiteiten Leiden en Nijmegen op de eerste plaats. Bij kleinere specialistische universiteiten kreeg Wageningen de beste beoordeling. Sport. Bij de Open Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven hebben drie Nederlandse zwemsters Olympisch vormbehoud getoond. Marleen Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo deden dat op de 50 meter vrije slag. Maar ze zijn toch nog niet zeker van deelname in Londen. Er zijn namelijk maar twee startbewijzen te vergeven op de 50 meter vrije slag. En Kroon Jojo weet dat. Uh, de, ze weet dat ze moet oppassen voor de concurrentie. Ja, kijk, de limiet is een limiet. En heb je die gehaald, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk nog helemaal niet, niet zeker. En, en na deze wedstrijd zijn we nog steeds niet zeker van, uh, van Londen. Dus uh, ja, gewoon nu lekker racen en uh, hard zwemmen en dan zien we wel weer. En Monique Nijhuis voldeed als derde zwemster aan de Olympische IJs. ze kan zich al wel gaan verheugen op de Spelen... omdat er weinig concurrentie is op de 100 meter schoolslag. Vier jaar geleden lukte het Nijhuis niet... om zich te kwalificeren voor de Spelen van Peking. En ze wil zich dan nu ook snel plaatsen. Ja, tuurlijk, want ja, als je het op het laatste moment aan laat komen... zit er toch wel heel veel druk op. En <laughs> ik voelde nu ook wel een aardige spanning... omdat ja, een paar vier jaar geleden de OS was toch eigenlijk wel één grote blamage... en plaatste ik me niet... <laughs> Dus ja, dat heb je toch stiekem wel een klein beetje in je achterhoofd. En ik ben nu zoiets van, ja, het liefst gewoon zo snel mogelijk. En dan ben ik er ook gewoon vanaf. En uh, vanaf half vijf dan wordt er weer geswommen in Eindhoven. Vanaf zes uur komen we te weten tegen welke landen het Nederlands elftal moet spelen. In de poolfase op het Europees kampioenschap volgende zomer. Die loting in Kiev, die is uh, in zijn geheel te volgen op deze zender straks. Van zes tot zeven hier dus op Radio 1. Het is dus bijna 14 overeen. We gaan naar de AWB René Passet. Met uh, een paar files bij Amsterdam op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen Roedof en en Rijndijk 3 kilometer. En op de A10 Zuid nog een korte file tussen Klappert amstel en Oud-Zuid, 2 kilometer. Er waren daar eventjes twee rijstroken dicht. Al de hele ochtend is een deel van de A27 dicht. Bij Gorkum wordt daar een vrachtwagen geborgen. Het zit allemaal een beetje tegen. Er staat nu 11 kilometer file vanuit Breda naar Utrecht... vanaf Geertruidenberg tot aan de brug bij Gorkum... Daar is de rechte rijstrook dicht. Het is dan ook verstandig om om te rijden via Waalwijk over de A59, de A2 en de A15. Er wordt nu ook snel drukker op de rijbaan vanuit Utrecht. En er valt natuurlijk wat te zien. Dus richting Breda zat tussen Knoop het gorkum en Werkendam 4 kilometer. Dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Shell vertrekt per direct uit Syrië. En dat is vanwege de nieuwe economische sancties die de EU het land heeft opgelegd. ABN AMRO wordt op zijn vroegst in 2014 weer naar de beurs gebracht... zei Topman Zalm voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. En in Brussel demonstreren tienduizenden Belgen... tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Minister Schippers komt de huisartsen tegemoet. Dat is een mooie opsteker op de dag dat er een landelijk symposium... over huisartsen wordt gehouden in de Ridderzaal in Den Haag. In het laatste deel van het Radiodagboek blikt ex-wielrenner Michael Bogen terug op een bewogen week. Maar ook kijkt hij naar de toekomst. En die ligt in ieder geval niet bij de ploeg. Die contacten zijn voor altijd verbroken. De directies die er zitten, die, die, ja, die hebben helemaal geen affiniteit met mij. Die hebben mij nooit meegemaakt als wielrenner. En, uh, ja, die hebben mij gewoon uh, afgeschoffeerd, zeg maar, noem dat. Uh, die hebben mij eruit gebonjoerd. En ja, die hebben niks met mij. En ja, dat is, uh, dat is jammer, omdat ja, je, je bent wel tien jaar lang het gezicht geweest van die ploeg. En straks naar half twee is standpunt.nl. De stelling dan, er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Frans president Nicolas Sarkozy hield gisteren volgens sommigen een historische speech in Toulon... Het spakt voor 5000 toehoorders over nieuwe maatregelen... die Frankrijk en de rest van Europa uit de eurocrisis moet halen. En zijn oplossing is meer macht naar Europa, naar Brussel dus. Samen met Duitsland wil hij een nieuw Europees verdrag opstellen. En we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Er moet dus meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. U kunt uw mening doorgeven via de sms 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens...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 Ja, we zouden nu praten over de Landelijke Huisartsenvereniging. Die bestaat namelijk 65 jaar. En tegenlegenheid daarvan is er een symposium in de Ridderzaal. Ook goed nieuws vandaag vanuit de minister. Maar de lijn met Amsterdam waar uh, de mevrouw waarmee wij zullen praten... dat is mevrouw Olga Lakkamp, huisarts in Amsterdam-Zuidoost... die werkt nog niet op een of andere manier. Daar zijn we druk mee bezig. We hebben iemand erop uitgestuurd op een fiets... met een stofjas aan en een gereedschapkist. En wat zeg je? Is het gelukt? Nou, ongelooflijk. Die man is echt heel snel op die racefiets. Dan gaan we snel naar dit onderwerp. Want ik wou zeggen, dan gaan we nu eerst naar het radiodagboek. Maar dat kunnen we dus uit de tekst wegstrepen. De Landelijke Huisartsvereniging dus 65 jaar. Een symposium in de Ridderzaal in Den Haag over de waarde van de huisartsenzorg. Huisartsen hebben een sleutelrol in de gezondheidszorg... en zijn vaak de steun en toeverlaat voor een patiënt. En Lunch vraagt zich af wat is het de afgelopen 65 jaar veranderd... aan het beroep van huisarts. Als gezegd, we praten erover met Olga Lakkamp, huisarts in amsterdam zuid Dag, mevrouw Lakkamp. Goedemiddag. U zit dus niet in Den Haag bij dat symposium? Nee, nee. Het gewoon even druk met de patiënten natuurlijk. Ja, er is altijd <laughs> erg veel te doen, maar... Ik, ik weet, volg het wel natuurlijk. Ik weet niet of ik het nieuws van vandaag nog mee heb gekregen. Want minister Schippers die grijpt dit congres aan om een handreiking uh, aan de huisartsen te doen. Hè. Nou ja, ik heb er even iets over gelezen. Maar um, uh, ja, het is nog erg onduidelijk wat ze hiermee bedoelt. Ik, uh, ze heeft het vooral over de huisartsenpost en de spoedeisende hulp en de samenwerking daartussen. En oh, dat ze de bezuiniging iets anders zou willen verdelen. Maar wat dat in, in de praktijk betekent, dat is volstrekt uh, nog niet duidelijk. Nee, u, u hebt een dispuut, ja, niet u persoonlijk... maar de huisartsen hebben een dispuut met uh, de minister. Want zij vindt eigenlijk dat u te veel hebt gedeclareerd met elkaar. 112 ja. miljoen. Ja, ja. ja, dat zegt zij. Het ingewikkelde is dat we natuurlijk veel meer taken op ons bord hebben gekregen... in de loop van de tijd. En uh, ja, dat, dat is ook duurder geworden. En uh, ja, nou wil ze dat... Op een of andere manier terugbetalen. Maar dat, dat is allemaal een lopende trein die heel moeilijk uh, zo uh, terugt. En dat gaat ook ten koste van de kwaliteit. Ja. Dus uh, u zegt, ik moet nog eens even nalezen wat ze nou precies heeft gezegd. Maar, ja, ze heeft nog niet zoveel gezegd. Nee, de, de nee. kop is in ieder geval dat ze, laten we zeggen, een handreiking wil doen. Ja. Ze wil daar graag uitkomen. Nou, dus, dat moet dan uh, goed gekeken. kijken. Uh, ja, ja uh, dan, nog even. De minister wil eigenlijk vooral voorkomen dat mensen direct naar het ziekenhuis stappen. Er moet volgens haar beter worden samengewerkt tussen huisartsen en ziekenhuizen. Gebeurt dat nu niet genoeg dan? Nou, dat is niet helemaal wat ze zegt. Maar in ieder geval, het is zo geweest, de huisartsen hebben gezegd van ja, als, als wij dat he, bezuinigd worden hierop, dan moeten wij meer naar de ziekenhuizen gaan verwijzen. Iets anders is dat mensen soms nogal eens zo naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan. En dat het helemaal niet uh, spoedeisende hulp is, zou ik maar zeggen, de spoedeisende vraag is. Dat is een ander probleem. En daar wordt ook al over samengewerkt, in ieder geval bij ons in Amsterdam. Mm. En we, we praten er nu over, naar aanleiding van 65 jaar Landelijke Huidsartsenvereniging. Ik neem aan dat dat 65 jaar geleden heel anders lag allemaal. Ja, er is erg veel veranderd. En, maar de essentie van het vak is hetzelfde gebleven. Um, zeg maar 65 jaar geleden, toen, toen wa waren er ongeveer evenveel huisartsen als specialisten in het land. Eigenlijk was het zo dat als je afstudeerde. Je, je had toen het heette toen medicijnen. Maar als je studie had afgerond, dan kon je gewoon je vestigen als huisarts. Of als specialist moest je nog langer door studeren, zeg mm -hmm. maar. En uh, in die tijd is... De be ja, zeg maar, het bewustzijn gegroeid... dat het huisartsenvak vak iets heel speciaals is. Dus... Uh in de loop van de tijd is het aantal huisartsen ongeveer verdubbeld. Ja. En het aantal specialisten is geloof ik twaalfvoudig toegenomen. Ja. Maar, de, maar de manier van werken ook. Ik bedoel, vroeger was een huisarts eigenlijk bijna zeven dagen, 24 uur per dag... Uh, stond hij klaar voor zijn patiënten. Ja. Uh, ik begrijp dat u bijvoorbeeld een deeltijd huisarts bent. Ja, ik, ik heb samen met een andere vrouw, vrouwelijke huisarts... één groep, één praktijk binnen een gezondheidscentrum. En wij leveren samen die continuïteit wel... Iets van 24 uur is natuurlijk ook veranderd, sinds een aantal jaren, dat heb ik jarenlang gedaan, maar dat is uh, veranderd in dat je dienstenposten hebt die veel voor een groter gebied werken. Maar is het dan niet moeilijk om, om goed uh, contact met je patiënten te houden? Ik bedoel, bij een huisarts gaat het er ook vooral om vertrouwen, dus je ja, wilt heel graag liefst bij, bij, uh, ja, bij dezelfde persoon ja. terugkomen. Nou, ik zit al bijna 30 jaar in deze praktijk en... Uh, ik kan wel zeggen dat ik echt goed contact heb met, met de meeste patiënten. Kijk, ze, gaan, ze, ze maken zelf de afspraak. Meestal zijn die afspraken niet zo spoedeisend. Dus ze kiezen gewoon de dagen dat ik er ben in het algemeen. Maar mijn collega zit er ook al heel lang. En als het niet uitkomt, gaan ze naar mijn collega. En wij hebben ja, een computersysteem. En wij, wij spreken elkaar ook... Uh, heel veel. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik begrijp van patiënten dat ze daar niet uh, dat ze die continuïteit ook wel echt ervaren als continuïteit. Ja. ja. En, en uh, u zei dat net eigenlijk al. Hè? Als je vroeger dan medicijnen deed, dan dan weet je uit of was je eigenlijk automatisch huisarts. Ja. Um, hoe is dat nu eigenlijk? Want u hebt ook huisartsen opgeleid, hè? Bedoel, is het nou, een aparte tak van sport eigenlijk? Ja, en ja. is daar nog genoeg animo voor om dat ja, te worden? Ja, heel. Ja, er is genoeg animo. Ja. Ja, het is zo. Ik heb een, uh, zelf de eerste huisartsopleiding gedaan, die toen net van start was gegaan. Dat was in 1976, uh, éénjarig. En dat is al een heel aantal jaren. Is dat een driejarige opleiding na de algemene basisopleiding. Uh, en het vak Huisartsen Geneeskunde is aanvankelijk als studenten gaan studeren. Is dat niet iets waar ze aan denken? In de loop van de studie vinden een heleboel studenten dat. Erg leuk, en zeker met het kooschap omdat ze zien hoe gevarieerd het is. Terwijl ja. de specialistische geneuskunde... Dus, dus, dus dat is ook het leuke eraan, maar ja. moet je als uh, huisarts ook uit een bepaald hout gesneden zijn? Kan niet iedereen het misschien? Nee, ik denk niet dat iedereen het kan. Maar, uh, er wordt natuurlijk ook op getraind, maar je moet wel echt belangstelling hebben voor de mens in zijn geheel. Zeg maar. als, je, als je echt vaktechnisch op, of heel technisch gericht bent, dan, uh, ja, dan is het denk ik geen... Uh... Mm -hmm. Ja, geslaagd. Oh, en, en dan nog even naar de patiënten die u dus voortdurend uh, in uw wachtkamer treft. Uh, ja, die zijn ook uh, door de jaren heen veranderd natuurlijk. Ook, ook veel mondiger geworden. Die, komen natuurlijk, die grazen het hele internet af en die zeggen... ja, dokter, u zegt dat wel. Is, uh, uh, maar is het wel zo? Want ik las op die en die site... dat het toch even wat anders ligt. Is, is dat niet lastig? De, ik vind het leuk. Uh, ik vind het niet lastig, nee. Want uh, je, hoort natuurlijk, ja, je moet zorgen dat je voldoende kennis hebt. En soms vinden mensen heel goed uh, informatie... En soms uh, zitten ze echt op een verkeerd spoor, dat je wel kunt begrijpen hoe ze daarop zijn gekomen. Maar dan, uh, dan neem je dat met elkaar door. En uh, ja, ik, ik, ik vind eigenlijk het vak in de loop van de tijd ook veel leuker geworden. En wij hebben natuurlijk ook zelf heel veel baat bij dat je zo snel tot de uh, kennis, uh, tot de gegevens kunt komen via internet. Dus uh, nee, ik vind, ja, patiënten zijn natuurlijk wel mondiger geworden, maar... Ja, ik vind dat dat eigenlijk wel een uh, verrijking is van het nou, vak. Het hoeft geen nadeel te zijn. Nee. Um, de, de, de poortwachter van de gezondheidszorg wordt de huisarts dan wel genoemd. Daar, daar kom je toch binnen op een of andere manier over het ja. algemeen. Dat zal ook altijd zo blijven. Dus op naar de volgende 65 jaar? Ik denk wel dat zeg maar, die gidsfunctie, kan je het meter noemen... en uh, die continuïteit die je, die je biedt, dat is echt altijd gebleven. En dat zal ook blijven. En, en het feit dat je alle medische gegevens van de patiënt hebt... He. niet een stukje ervan, maar het totale beeld... Ik, ik verwacht dat dat is zo gebleven. En dat verwacht ik dat het ook zo blijft. En nu nog even met die minister eruit komen? Ja, dat is te <laughs> hopen. Ja. Ja. Nou goed. Uh, vandaag dat symposium in de, de Ridderzaal in Den Haag. U blijft lekker in de praktijk. Uh, dank in ieder geval voor het gesprek. En een inkijkje in het werk van, uh, van een huisartsenpraktijk. Olga Lakamp was dat. Oké, okay, dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met. Michael Bogart, voormalig profwielrenner en uh, tegenwoordig professioneel schaatser. In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt Michael Bogart onder meer over alle geruchten die rondgaan over zijn vermeende liefdesrelatie met zijn schaatspartner Daria. Ik ga nu even wat eten, want het is even druk, het is hectisch. En uh, de show begint straks en ik wil niet uh, te laat voor de show eten, anders krijg ik er last van. Dus normaal met fietsen had ik altijd drie uur uh, voor de wedstrijd. dus Dat deed ik eigenlijk met sterren als op het ijs ook, zo tweeënhalf uur voor, de, voor het optreden, maar dan ben ik nu al te laat. Dus ik ga zo snel maar even een broodje naar binnen gooien. Nou, ik moet wel altijd volle benen hebben. Dus dat betekent, ik moet altijd kooiedraadje in mijn benen hebben. Anders is het net of je op watten loopt. Dus ja, dat is, dat is een gevoel dat denk ik alleen sporters kennen. Je moet nooit leeg aan een wedstrijd beginnen. Je maag moet leeg zijn, maar je spieren moeten vol zijn. Dan heb je het meeste contact met het uh, ijs. Ik zal je een geheim vertellen, maar ik ben 10 kilo aangekomen sinds mijn fietscarrière. Dus uh, gelukkig zie je het niet al te veel. Maar toen ik fietste was ik echt uh, magerijn. Ik leek de dood van Pirela wel, maar uh, ja, nu, uh, nu heb ik uh, hoe heet het, uh, wat meer spieren denk ik op mijn bovenlichaam. En daar uh, dat zitten ook wat kilo's in, denk ik. Je yep. wilt wat koffie? Yes, please. Okay. Can you make it? <laughs> no. Yeah, I can make it wat you want. <laughs> no, I will make I will it for make you. It you, you <laughs> okay Oké, thank you. Religeren, dat is altijd goed. laat ze maar een beetje werken. Hè? Nee. De aandacht die wij krijgen over ons uh, uh, privéleven, zeg maar, het, uh, op het amoureuze vlak, ja, dat... Maar ik moet er wel een beetje om lachen. Ik kan me niet begrijpen dat, dat mensen dat zo interessant vinden. Hoe uh, Michael zijn liefde, het liefdesleven eruit ziet. Maar uh, ik, ik, ik geloof ook... Uh, ik zelf zou dat niet zo interessant vinden. Als ik iets lees van een sterretje, dan uh, lees ik het één keer. En dan vind ik dat leuk. Dan ben je nieuwsgierig? Maar dat ze iedere dag en in iedereen in ieder interview op terugkomen. Dat... Uh, nou, daar ben ik nou wel een beetje klaar mee. Ik bedoel, uh, Het is wel uh, grappig, maar het, het moet ook niet te afgezaagd worden. Nee. Ik, ik geloof ook gewoon niet dat er uh, een markt voor is. Een hele we hectische week gehad. Het was vanaf het begin uh, maandag uh, hard werken. Maandag nog zelf veel getraind omdat we toch op de woensdag een goede show wilden schaatsen. Maar als je de, we waren heel goed voorbereid, waar we je woensdag aan. Maar als je dan toch de eerste keer staat, dan sta je toch even met knik in de knieën. Maar de andere dagen gingen al een stuk beter. En, uh, ja, het is een, een bewogen weekje, maar ik denk dat ik er nu lekker in zit... en dat het uh, voor de komende tijd uh, wel goed gaat komen de wielrennen op zich mis ik, mis ik best wel. Het presteren mis ik heel erg. Kijk, het het af, vele afzien en het vele trainen in weer en wind, dat, dat mis je gewoon wat minder. Maar het, naar een wedstrijd toe leven, dat, dat mis ik wel. En dat is wel grappig dat ik dat nu een beetje terugkrijg, dat je naar een show toe leeft. Of naar een, een bepaalde belangrijke show. Dat je, dat je er toch voor gaat en dat je dan ook mag optreden en dat je applaus krijgt. Dat speelt wel mee en dat... Het doet wel een heel klein beetje denken aan het wielrennen wat ik vroeger deed. Alleen dan ging het natuurlijk, uh, om, dat was het veel belangrijker voor mij, dat was echt mijn beroep. Als ik puur naar de toekomst kijk, dan uh, ik denk ik dat ik meer, in de, uh, meer commentaar ga geven op tv. Ik zou wel heel graag voor een ploeg willen werken, dan zeker met uh, ambitieuze jonge jongens. Om, ja, om dat toch wel weer echt dat gevoel van wedstrijdspanning te krijgen. Maar ik denk dat het voor mij heel moeilijk is. Ik, uh, Rabobank wilde niet verder met mij, dat, ja, dat betreur ik nog altijd uh, heel erg... omdat je, ja, je heel je ziel en zaligheid in die ploeg hebt gelegd. Zeg maar. en ja. Iedereen die daar heeft gefietst in mijn tijd, de jongens die gestopt zijn... die hebben er allemaal een uh, goede baan aan overgehouden, behalve ik. En dat mis ik wel eens, dat vind ik jammer. Dat geeft wel eens een rotgevoel. En, ja, voor de rest weet ik niet heel goed wat ik in de wielrennerij zou kunnen doen... echt op technisch gebied. Uh, hoewel mijn gevoel wel zegt dat ik dat wil... Maar ik ga me veel bezighouden met tv en daar probeer ik uh, mijn ziel en zuilenheid een beetje in te leggen. En voor de rest zie ik wel wat er op me afkomt. Ik uh, geef clinics, ik uh, ben nog ambassadeur van twee wedstrijden. Ik heb een eigen toertocht. Dus 2 uh, WK komt volgend jaar naar Nederland. Dus er zijn uh, genoeg leuke dingen voor mij in het vooruitzicht. We doen de hele week in het radiodagboek Michael Bogert. Gemaakt door Ingrid Koning trouwens dat radiodagboek. En volgende week volgen we de man achter de miljonair fair. Die begint volgende week donderdag weer. Uh, ik ben er trouwens niet voor uitgenodigd. Uh, jij, Dick? Nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Publieke omroep. Uh, Yves Geiraat, zo heet de man achter de miljonair fair. Volgende week dus in het radiodagboek. Zometeen de stelling in Stand.nl. Er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Maar nu dus eerst Dick Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Brussel demonstreren tienduizenden Belgen tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Er rijden bijna geen trams en bussen en ook het treinverkeer is ontregeld. De bonden denken dat vooral oudere werknemers, werklozen en jongeren de dupe van de bezuinigingen worden.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 A27, Breda richting Gorkum. Al de hele dag file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op dit moment 11 kilometer. Dat komt door uh, opruimwerkzaamheden. Na het takelen van een te water geraakte vrachtwagen... Is, uh, ja, moet de weg schoongemaakt worden. En daarom is nog steeds de rechterrijstrook dicht. Kijkers vielen de andere kant op. Op de A27, Gorkum, richting Breda, bij Berkendam staat 5 kilometer. A28 dan Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Afrit en Dolder, 2 kilometer... En op de A50 Arnhem Richting Oost staat tussen Kroopunt Valburg en Kroopunt Ewijk ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Gisteren was het zoveelste hoofdstuk in het grote Europese crisisdrama... kan je zeggen, dat ons al maanden bezighoudt nu. Franse president Nicolas Sarkozy hield een toespraak waarin hij liet weten... dat meer macht afstaan aan Brussel voor Frankrijk geen taboe meer is. Frankrijk moest tot nu toe niets weten van meer Europese invloed... Maar dat lijkt nu dus verleden tijd. En ik ga erover doorpraten met Judith Sargentini... die is fractievoorzitter van GroenLinks in het Europarlement. Dag, mevrouw Sargentini. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Sarkozy ontpopt zich als de redder van Europa. Nee. Dat dan weer niet. Als we op Rutte en de Jager moeten wachten... wordt de eurocrisis nooit opgelost. Ja. Sarkozy toont zich met zijn woorden een ware Europeaan. Ja. Dat wel. Dan de stelling, en daar mag u natuurlijk ook over meepraten... als u luisteraar bent van dit programma. De stelling luidt, er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent, u mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. En ik leg hem ook aan u voor, mevrouw Sargentini. Er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Zegt u dan eens of oneens? Ik zeg dan eens, maar ik zeg ook er meteen bij... dat dat niet zomaar kan zonder democratische controle. Als je macht weghaalt bij parlementen, eh, nationale parlementen... moet je wel regelen dat er op een ander niveau... namelijk op het Europees parlementniveau... controle van volksvertegenwoordigers bijkomt. Ja, maar het is nu toch al zo dat Merkel en Sarkozy de dienst uitmaken? Nou, en dat zouden we niet moeten institutionaliseren... Dus als hij dat voor ogen had met zijn toespraak gisteren, dan bent u tegen. Nou ja, ik heb die toespraak natuurlijk nog een keer nagekeken... en het woord Europese Commissie valt nergens. Wat, uh, wat Sarkozy voorstelt, is eigenlijk weer een, uh, een oplossing... tussen de regeringsleiders van de 17 landen die de euro hebben. Um, en dan neem je eigenlijk macht en uh, invloed weg van de nationale parlementen. En maar je zet er geen... Uh, uh, organisatie voor in de plaats, zoals het Europese Commissie... die het Europees belang in de gaten houdt... en niet de individuele nationale belangen of, uh, of het Europees parlement. Dus het is heel Europees gedacht... Maar het is weinig democratisch gedacht. Ja, en, en die Europese Commissie wordt... en dat is dan een grote wens van u inderdaad... democratisch gecontroleerd natuurlijk. Precies, hè? er is een voorstel van uh, meneer Rutte... Uh, overgenomen ook nu door mevrouw Merkel... om een eurocommissaris, een super-eurocommissaris... voor uh, economische en monetaire zaken te benoemen. Dat zou bijvoorbeeld de huidige eurocommissaris daarvoor kunnen zijn... meneer Olli Rehn uit Finland. Ik vind dat een goed idee... Maar dan moet je wel het recht geven aan het parlement om dat ene persoon te benoemen of te kunnen ontslaan, zoals dat nu ook bij ministers gaat. En die ruimte is er nu nog niet. Het is nu een voorstel van een hele club uh, eurocommissarissen en dan zegt het parlement ja of nee. Maar wil je iemand met zoveel macht optuigen, dan moet je ook die, uh, dat persoon echt kunnen controleren en nou. wegsturen als hij niet functioneert. Even terug naar die toespraak. U zegt, ik heb hem nog eens even nage, nagekeken. Uh, volgens sommigen was het een historische reden van Sarkozy. Uh, f, f, f, hebt u dat ook zo ervaren? Ik vind hem ook historisch. Een man die een paar maanden voor de de verkiezingen voor het presidentschap zit. En hij hoopt op herverkiezing. En hij staat er niet goed voor. In een land waar mensen graag de straat op gaan om te staken. En hij zegt ook... Hij zegt, we moeten wat doen aan de pensioenleeftijd in Frankrijk. Mm -hmm. Dat moet omhoog. Dat is niet populair. Langer doorwerken dus, net als wij hier. Langer doorwerken zoals wij. En hij zegt, de Franse staat moet invloed willen delen in Europa. Nou, dat, dat is absoluut voor iemand die... Zeker voor iemand die moet worden herverkozen, is dat historisch. Ja, chauvinistische Fransen zijn daar nooit zo van. Hè? En dus wordt er gezegd, hij heeft echt een draai gemaakt. Hoe zou dat komen, denkt u? Ik denk dat hij uh, de toekomst nog eens eerlijk in de ogen heeft gekeken en heeft besloten dat Frankrijk niet op deze koers door kan gaan. En dat er in Europa wat moet gebeuren. De crisis is ernstig, dat weet iedereen. En dan is een respons van ik wil alle macht bij mezelf houden, niet delen met anderen. Uh, is een verkeerde. En, uh, Frankrijk heeft nu nog een wat heet zogenaamde AAA drie keer AAA uh, rating maar uh, de, de ratingbureaus Standards and Poors en zo die kijken met argusogen en uh, de kans loopt Frankrijk loopt de kans dat ze uh, afgewaardeerd gaan ja. worden. Um, er zijn ook mensen die zeggen ja we kennen die Sarkozy wel wat langer dan vandaag. Hij heeft dit allemaal gezegd. Inderdaad, het lijkt op een draai, maar er zit ergens een addertje onder het gras. Uh, volgende week is die Eurotop 9 december. Um, is dat zo denkt u? Nou ja de de ik weet niet of het een adder onder het gras is. Maar wat hij uiteindelijk niet doet... is de Europese Commissie meer ruimte geven. Hij, houdt, hij stelt eigenlijk een... wat heet een gouvernementele oplossing voor. En dat vind ik uh, onvoldoende en ook gevaarlijk... omdat je dan de macht legt bij de grote lidstaten... Frankrijk en, uh, en Duitsland. En dat is voor kleinere lidstaten, zoals Nederland, onverstandig. Als ze elkaar ontmoeten, 17 premiers of 27 premiers... hoe je het maar hebben wil... dan dan zullen, en, en de macht blijft daar. Dan zullen Frankrijk en Duitsland uh, altijd de beslissende stem hebben. Als je de Europese Commissie een rol laat spelen in de controle van de begrotingen van de verschillende lidstaten, dan uh, worden de, de kleine lidstaten beter gehoord. Ja. Zou die dit hebben afgestemd met mevrouw Merkel ook, wat hij die, wat die daar gisteren allemaal zei? Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Want, want hij is toch, je kan zeggen, in haar richting opgeschoven. Ja, en daar wil hij natuurlijk wat voor terug. En wat hij daarvoor terug wil... Kijk, dat denk is dat addertje misschien onder het gras. <laughs> nou, volgens mij is dat gewoon diplomatie. Uh, en ik denk dat hij daarvoor terug wil... is dat uh, Merkel haar bezwaren inslikt... Uh, om de Europese Centrale Bank een grotere rol te geven... in het controleren van de crisis. Daar heeft ze vandaag nog steeds geen ruimte voor gegeven. Maar ik verwacht dat ze volgende week vrijdag... als dus die eurotop is, zal zeggen... Um, de Europese Centrale Bank mag, uh, mag staatsobligaties ja. in, uh, in zuidelijke landen... in zwakke landen gaan opkopen. Dat zijn die zogeheten uh, eurobonds, hè? Uh, ja, dat is nog een stap verder, dat is nog wat anders. Dat is namelijk obligaties laten uitgeven door de centra Europese Centrale Bank. Daar is, uh, is Merkel nog niet aan toe. En daar heb je ook een uh, verandering van het, uh, van het Europees verdrag voor nodig. Maar je kunt wel... Uh, als ik het uh, zo mag noemen. de geldpers aanzetten. Meer geld op de markt brengen als centrale bank. En ook staatsobligaties in het zuiden opkopen. zodat hun rente niet de pan uitreist. Ja, ja maar dat, dat doet de Europese Centrale Bank toch stiekem al wel, hoor je steeds. In Spanje maar, en Italië en zo? In zeer beperkte mate nog. Terwijl ze hebben onuitputtelijk hoeveelheid geld. omdat zij gaan over de euro. zij maken de euro. En um, Merkel houdt nu zeg nog maar de. laat ja. ik het zo zeggen. de hand op de knip. En daarmee reageert de. De markt reageert daar heel moeilijk, heel verdeeld op. Want die denken. uiteindelijk is de politieke wil er bij Duitsland nog steeds niet om het zuiden te redden. En dat signaal moet er op 9 december komen. Die politieke wil moet er wel zijn. En dan durven de markten de banken ook niet meer te gaan speculeren met obligaties uit zwakke landen... Ja. omdat daar de ECB altijd nog voor staat. Dus Sarkozy heeft hem ruim ingezet... en die probeert dit punt dan nog even binnen te halen via uh, Merkel... die dus tussen nu en 9, 9 december, of misschien doet het wel op die eurotop... Uh, dat, dat punt laat varen. En, en zijn we dan in de buurt van uh, waar we zouden moeten zijn? Nou, dan, um, dan zijn we de brand aan het blussen... en dan moeten we uh, verder met hoe zorgen we ervoor dat, uh, dat we wat brandveiliger worden... En dat is dus bijvoorbeeld wat u ook zegt. Het moet gewoon bij een Eurocommissaris neer worden gelegd en niet ergens vaag ergens tussenin. Nou, dan moet een. Uh... De, de Europese Commissie moet meer macht krijgen... om de verschillende nationale begrotingen te controleren. En sancties op het overschrijden van je begroting... dus op je begroting tekorten, die zouden uh, automatischer moeten. En dat kan niet zomaar even met een pennenstreek. Daar heb je, daarvoor moet je dus het Europees verdrag ja. veranderen. Want dat is ook wat hij heeft gezegd. Hè. Dat, dat wil hij ook uh, veranderen. Maar Stricht voldoet niet meer. Nee, en dat, dat is zo. Dat moet ook. En... Het kan alleen niet even in een achterafkamertje veranderd worden... vindt het Europees Parlement. Dan hoor je een conventie voor bij elkaar te roepen. Een grote vergadering van regeringsleiders, van leden van het Europees Parlement... van leden van de Tweede Kamer en alle andere parlementen... om om zo'n nieuw verdrag uh, vorm te geven. En ook voor te zorgen dat zo'n uh, zo controle dan democratisch wordt, uh, wordt ingebed. Ja. En daar zie ik Sarkozy nog niet zo hard voor lopen. Voor zo'n conventie waarbij um, volksvertegenwoordigers... uit zijn eigen senaat en uit het Europees parlement uh, een plek kunnen krijgen. Dat wil hij dan toch liever even met mevrouw Merkel op een achternamiddag regelen? Even konkelen voezen in de achterkamertjes, ja... Um, maar conclevoesie in de achterkamertjes, dat hebben we nu jaren gezien. En daar zijn we niet mee uit een crisis gekomen. Hmm. Um, toezicht uh, en een open discussie over waar gaan we heen in Europa... zodat de, burger kan, de, de Nederlander kan meepraten, dat lijkt me wel cruciaal. Nog even naar onze eigen situatie in Nederland. Hè? Um, nou, we weten een beetje hoe het kabinet erin staat. Zo'n toespraak zoals Sarkozy daar gisteren hield. Hè? Zouden we dat nou van Rutte ook nog kunnen verwachten de komende tijd? Ik zou het hem aanraden. Nou is het in Frankrijk verkiezingstijd en zijn ze daar ook meer van het, het grote woord van de, de, de leidende speeches. En Sarkozy is president en wij hebben dat niet. Wij hebben een, een premier en een koningin. Maar je moet dit wel een beetje schatten als een, een troonrede van, uh, van de koningin of een, of een kersttoespraak. Maar als Rutte leiding wil geven aan dit land, dan zou ik een, een beetje visionaire speech... over de positie van Nederland in Europa uh, heel erg toejuichen. En dan eentje van, wij stappen weer over onze dijken heen. Wij zijn weer uh, actieve uh, Europeanen, solidair met onze collega's. Ja, maar hij zit in een constructie waarbij hij dat... als hij dat te veel hard opzegt, dat, dat er iemand begint te, te morren uh, vanuit... Uh... Uh, het, het gedoogvak, zeg ik maar ja, even Ja, ik kan me voorstellen dat hij die, dat die denkt dat hij dat met de PVV niet aandurft. Maar het is wel een beetje kiezen of delen. Het, uh, kijken we alleen maar naar de volgende verkiezingen in Nederland... of kijken we naar de positie van de euro... en daarmee dus ook met de economie van Nederland? Ja, daarover gesproken. Want er wordt gereageerd op onze stelling. Die staat al de hele ochtend op de site. Hier zegt iemand, ik ben het ermee oneens. Meer macht overdragen en dan ook nog eens een keer vastleggen in verdragen... is vreselijk en later kan men er enorme spijt van krijgen. Kleinschaligheid is vele malen... Te verkiezen boven de moloch Brussel. Uh, en, en om die dan zelfs groter te maken. Dat is kritiek. Nou weet u, ik ben zeker niet vies van dingen dicht bij huis proberen te regelen. Maar de banken hebben alles allemaal al internationaal. Als, de, als Lehman Brothers in Amerika omvalt, hebben wij een probleem. Dus alle banken zijn al internationaal georganiseerd. Maar de controle op die banken en de controle op onze economie... Willen ze bij, wil men bij de individuele lidstaten houden. Ja, je kunt op die manier ook niet reageren op een grote crisis die op je afkomt. Nee. En hier zegt nog iemand, Frankrijk... En Duitsland zijn er al door op uit om uh, van de EU zogenaamd een machtsblok te maken... waarin zij het dan hoofdzakelijk voor het zeggen hebben. Frankrijk en Duitsland dus. Ze doen nu al niets anders dan de zaken onderling regelen. En het gaat er daarbij helemaal niet om wat goed is voor de burgers... die ze echter wel de rekeningen presenteren van hun financiële geklungel. En dat moet dan nu nog meer macht krijgen, zegt iemand. Ook kritisch dus. En, en die kritiek deel ik. Ik vind ook niet dat je dat, je dat maar elke keer... weer bij die lidstaten terug moet, moet leggen. Zoals ik zei, een Europese commissie... hoort het algemene Europese belang te vertegenwoordigen. Daar zit ook een Nederlander in. En dat is dus veel verstandiger. Overigens... Duitsland en Frankrijk zijn dat op een heleboel dingen natuurlijk helemaal nooit eens. Ik denk aan buitenlands beleid. Frankrijk was de eerste die in Libië wilde ingrijpen. Duitsland was heel terughoudend. Ze vinden elkaar op het feit dat ze een hele grote economie zijn... en een verantwoordelijkheid moeten nemen voor de Europese economie. Maar ik zou mijn lot niet in de handen van die twee regeringsleiders willen leggen. Nee. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. We gaan nog een keer ververs. Op onze site hebben we... Echt de laatste tussenstand. Er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Dat is de stelling. 1100 mensen ruim gestemd. 53% eens, 47% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kees Lok. Nou, ik vind het uh, bizar dat er meer bevoegdheden en uh, macht naar uh, Brussel zouden moeten gaan. Uh, door meer Europa, leest de euro, uh, ja, zijn we in deze crisis gekomen. En uh, in plaats van het moeras te ontvluchten... Uh, trekken uh, eurofielers als mevrouw Sarkintini ons nog verder het toevallig in. En uh, ja, dat vind uh, ik de voor woorden. Ja, u bent het ermee oneens in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, u spreek met Bruin uit uh, Zwijndrecht. Ik lees vanmorgen in de krant dat uh, bij het optreden van de heer Bragi vanmorgen, of gisteren in het Europarlement... het tragische aantal van 7 of 36 leden van het Europarlement zat... Dus dat zijn mensen die wonderbaarlijke bedragen verdienen. En er waren er maar... Uh, 37 of 35, om meneer Braki aan te horen. Ik zou graag een gewetensvraag aan mevrouw Sargentini willen stellen. Was zij er ook bij <lacht> of vond ze het ook niet nodig? Zullen we dat even gelijk controleren? Want dat is misschien wel even handig. Mevrouw Sargentini, was u erbij gisteren bij Braki, de ik, Europese bankpresident? Ik was in het Europees Parlement, maar ik was niet bij zijn speech. Ik was bij een debat over asiel en migratie. Ja, oh, okay. daarvoor zit u nu, uh, heeft, heeft mevrouw uh, nu praatjes over wat er in het Europarlement moet gebeuren met het geld. En ze is niet aanwezig zit met een andere portefeuille. Nu heeft ze het hoogste woord over het geld. Ja. Dat kan toch gewoon niet? Maar nu even, even terug, want mevrouw Zagertini... is maar een heel klein radertje in het geheel. We willen even naar de grote lijn. Er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Wat vindt u? Ik? Ja. Ik vind dat ook... Alleen niet op een manier dat je zegt van... nou, ik was het toevallig vandaag niet en ja. ik ga nu het nu over iets anders hebben. Nee, u zegt van... want, want dat is een van haar punten ook, hè? Er moet controle komen en u zegt... ja, dan moet je er wel zijn ook met z'n ja, allen. Ja, natuurlijk. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, eigenlijk volmondig eens met de stelling. Alleen, het schept wel een probleem. Want als wij uh, dit soort dingen naar Brussel overdragen... dan moet er ook een democratische controle en een parlementaire controle zijn. En als dat op een normale democratische uh, controlemanier gebeurt... dan betekent dat dus in feite dat wij ons als kleine landen... volledig overleveren aan Duitsland, Frankrijk... en erger nog ook aan Italië. Omdat dat ook een groot land is. Omdat dat ook een groot land is. Maar wel een potje van maakt. Dat bedoel ik. Ja, Oké, okay, dat is duidelijk. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Ik zou graag willen dat het wel... ...naar Brussel gaat, maar dat er controleapparaat is, een soort Tweede Kamer... ...die dus twee derde meerderheid moet hebben om beslissingen te nemen. Ruime meerderheid. Ja, en anders moet het niet gebeuren. En, en alle leden moeten of telefonisch of live stemmen. Dus niet van er zijn er nu toevallig maar 37 ja. en nu kunnen we er iets doorheen jagen. Nee, ja. iedereen moet gehoord worden. Ja. Ja. Nou, dat kunnen ze dan mooi meenemen in, de, in dat verdrag ook, wat dan nog uh, herzien moet gaan worden. Dank u wel, Stampertnl. Goedemiddag. Goedemiddag, Baarde uit Rotterdam. Hartgrondig oneens ben ik het met de stelling. We moeten niet vergeten, onze Europese landen en volkeren hebben de even door hun eigen vrijheid bevochten. Daar is duur voor betaald. En nu wordt dat zonder meer stapje voor stapje uitgeleverd aan zogenaamd Brussel, lees Frankrijk en Duitsland en uiteindelijk waarschijnlijk alleen Duitsland. Dat even lang toch de grote bedreiging is geweest voor Europa, dat Europa heeft willen overheersen, waar we nu van bevrijd zijn. Het is gewoon diep, diep triest. En er is maar één oplossing voor de eurocrisis en dat is dat men eindelijk toegeeft dat men zich grondig heeft vergist met die euro... en het uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Die u, euro moet weg. U wilt terug naar de gulden. En ieder land zijn eigen munt en daarmee ook zijn eigen vrijheid. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Aziz. Ik, vind, uh, ik ben eens met de stelling. Ik vind dat het eigenlijk altijd al geweest een strijd is... tussen het nationalisme van, van Europese landen... En het en, en, en het democratisch en, en, en vrij mensendenkend is. Want eh, uh, uh, al hetgene wat Europa in het verleden uh, niet goed heeft gedaan, daar wil een, een Europese Unie wil daar een, een einde aan maken. En, en met samen met, met z'n allen alles, alles bepalen. En niet het uh, onderbouwgevoel en het nationalistisch gevoel uh, ja. uh, voortzetten. En, en dat eerste, zeg maar, daar bent u een voorstander van? Ja, praat, ja, ik de... ben voor het één Europese Unie, ja. met één overheid. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Smits. Smits. Ik wil uh, aangeven dat ik het volstrekt oneens ben met de stelling. Uh, de aanloop tot één uh, Europese Unie, het overdragen van macht naar Brussel... resulteert in een moderne dictatuur... Waar, eh, laten we zeggen, niet meer de macht ge wordt ge gepakt door middel van soldaten en dergelijke, maar door middel van de economie. En wat uiteindelijk zal resulteren dat één, dan wel twee landen, de macht overnemen en dat kleine staten helemaal niets meer te zeggen hebben. En reken maar dat Sarkozy, die heeft al zijn baantjes geregeld. Prachtige toespraak. Verkiezingen zal hij in Frankrijk niet meer winnen. Maar hij zal best wel een baantje krijgen in, uh, in een toekomstige grote Europa, ja. wat uh, zo ondemocratisch zal zijn als... Nou ja, daar, da, op. Ja, daar bent u bang voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Yvonne Kors uit Apeldoorn. Ik wil eerst even een compliment aan mevrouw Sarkantini geven. Die heeft heel helder uitgelegd hoe zij daar tegenaan kijkt. Maar ik ben het niet met haar eens... Er moet zeker niet meer macht naar Brussel. Het waren toch Duitsland en Frankrijk als eerste landen die zich niet aan de afspraken over de begroting uh, hielden. Ja. Die mensen vertrouw ik dus absoluut niet. En achter de mensen zitten dan natuurlijk die landen. Er moeten zeker strengere begrotingsregels komen. En het enige waar ik dan mee eens ben is dat er een super eurocommissaris komt. Maar die moet volkomen los zijn van die uh, twee ja. uh, grote landen. En er moet inderdaad een controlesysteem zijn. Ja. En dat heeft mevrouw Sargentini erg goed uitgelegd. Maar absoluut geen nee. meer macht naar Brussel. En ook geen nieuw uh, verdrag. Want verdragen worden ook omzeild. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag Goedemiddag. mevrouw. Hallo? Ja, zeg het maar. Nou, ik ben het oneens. En ik zou zeggen, denk nog eens terug aan 1940. Ja. Nou, we altijd het volledig macht willen hebben. Ja, u bent ook bang voor de Duitsers nog steeds? Ja, en dat willen ze na nou nog steeds. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, zeg hem maar. Uh, met Rob Geurzen in Amsterdam. Uh, ik ben normaal voor meer macht naar Europa, maar dan niet naar uh, de respectievelijke landen, maar naar de Europese Commissie. Maar de, de, deze dame die bij u op bezoek is, die maakt mij wel aan het schrikken. Als er 37 mensen van het Europees Parlement luisteren naar de directeur van de Europese Bank, mm. dan is dat een godste. Het ja. maakt dat ik tegen ben. Oké, okay. dus u bent nogal uh, geswitst maar da door do do do dat kleine detail in het hele uh, verhaal. Vrouwen... Een, een kleine detail: het gaat hier om democratische controle. En of een Europees Parlement ja. het relevant vindt wat er met de Europese Bank gebeurt, ja, elke cent die de Europese Bank besteed aan het opkopen van leningen die betalen de burgers en ja. alle anderen. Nee, ik bedoel ook niet als klein detail dat dat een klein detail zou zijn, uh, het controleren. Dat is natuurlijk een heel groot verhaal. Dan gaan we gelijk doorspelen naar mevrouw Sargentini. U hebt er in ieder geval één stemmer uh, naar de andere kant geholpen daardoor. Uh, was het maar zo dat wij de Europese Centrale Bank controleerden? Daar gaan wij niet dood. De Centrale Bank uh, staat helemaal op zichzelf, is helemaal onafhankelijk. Dat is... Eigenlijk hartstikke goed. Maar voordat mensen denken dat er bij ons überhaupt telefonisch gestemd kan worden... of dat er op dat moment gestemd werd, dat is niet het geval. Als er gestemd wordt, dan zijn vrijwel alle 736 mensen er. Dat als een ze er niet zijn, beenkomst. mogen ze gewoon niet stemmen. Ja. Telefonisch of zo, dat komt recht niet in. Je moet nee. er lijfelijk aanwezig nee. zijn. Goed, uh, goed, dat is even dat uh, over gisteren. Uh, uh, nu even wat, wat ik genoteerde. Men is bang voor een, een, een monolog als uh, Duitsland en Frankrijk... die daar samen een, een connectie maken... En waar wij maar naar de pijpen moeten dansen. Men is bang voor Duitsland. Kijk naar het verleden, zeggen sommige mensen. En ik heb genoteerd uh, een moderne dictatuur. Ja, ik ook. Ik heb het allemaal genoteerd. En ik merk ook, uh, ik, ik deel uh, de angst van de mensen... dat je dus niet jezelf afhankelijk moet maken van één of twee landen. Daar was ik mijn pleidooi ook mee begonnen. Het kan niet zo zijn dat we uh, meneer Sarkozy volgen in zijn voorstel... om minder macht bij de, bij de nationale parlementen, dus bij de Tweede Kamer, neer te leggen... en meer te regelen uh, voor premiers en presidenten onder mekaar. Dus ik pleit voor een eurocommissaris die gecontroleerd wordt door het Europees Parlement... die naar huis gestuurd kan worden, zoals de Tweede Kamer ook een minister naar huis kan sturen. Juist omdat we niet willen dat, uh, dat Europa met 27 lidstaten gedicteerd wordt door twee regeringsleiders. Ja, maar we moeten dus vaststellen dat Sarkozy daar gisteren... met geen woord over gerept heeft. Nee, Sarkozy probeert een makkelijkere oplossing te komen... waarbij hij niet in macht hoeft in te boeten... maar zijn parlement uiteindelijk wel. Ja. Er was een van de luisteraars die zei... Uh, de controle in, uh, in het Europees parlement... Uh, op zoiets zou met twee derde meerderheid moeten. Dat vind ik helemaal geen slecht, uh, geen slecht idee. Je wil bij een stemming wel heel duidelijk... een signaal kunnen afgeven. En je wil je, wil je stemmen... Je wil je stemmen kunnen wegen. Nou, volgende week donderdag, dan is die uh, Eurotop. Uh, volgens, alle, volgens, volgens velen is dat een, een, ja, een allesbepalende top. Daar uh, wordt met angst en beef ook naar uitgekeken. Uh, we hebben al zoveel deadlines gehoord. Is dit werkelijk de, de, de definitieve deadline en moet het daar allemaal duidelijk worden? Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur, maar de, de regeringsleiders zouden wel heel erg met vuur spelen als ze op 9 december niet met een, met een echt voorstel komen. Nee, en u blijft het in de gaten houden? Ja. Vanuit het Europarlement. Dank u wel. Voor nu de bijdrage aan Stand.nl, Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Ik kijk nog een keer naar de tussenstand op onze site. Er moet meer macht naar Brussel om de eurocrisis op te lossen. Intussen door bijna uh, nee, ruim 1200 mensen gestemd, zie ik. 54% is het eens, 46% is het oneens. U kunt de hele middag nog blijven reageren. Hou de radio dan lekker aan, want zometeen na tweeën... begint vrijdagmiddag live. Dat is een programma dat komt vanuit De Kroon in Amsterdam... aan het Rembrandtplein. En daar zit Jan Mom voor de onderwerpen. Met Hugo Borst over zijn leven zonder tv op trainers. Gary van Pinkster van Klingendaal over de vraag of China wel in staat is om Europa te helpen. Margriet van der Linden, Arnold Karskons in het journalistenpanel. We gaan debatteren over de vraag of oorlog voeren met robots ethisch is. Frits Barend komt natuurlijk langs om over sport te praten. Justus van Oerle is een column. Heel veel satire. En natuurlijk zoals altijd live muziek. Ook uit Rotterdam, net als Hugo Borst. Dit keer Frederik Spicht. Zo direct, ja, in vrijdagmiddag live. Helemaal op de country tour. dus dat gaan we zo meteen horen. Vrijdagmiddag live is er na 2. Ik wens u een prettig vrijdag. Prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer NCRV. Zometeen van 7 tot 8 Manjaren. De grote frietest met Johannes van Dam. Het ultieme recept voor de oeroude gehaktbal... en het geheim van de beste ambachtelijke liqueur van Nederland. Vers fruit, veel vers fruit. Luister naar Mangiare, zo zometeen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 1 op de vijf mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer. En geef op Giro 2502. Als ik zeg je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Het is easy december bij Wekamp.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski kleding of elektronica. Eerst Wekamp.nl. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?